Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Vanaf de vliegbaashalf is een militair vliegtuig vertrokken met hulpgoederen naar Griekenland. Aan boord zijn onder meer dekens, slaapzakken en veldbedden voor vluchtelingen bij elkaar 25 ton. Vorige week vroeg de Griekse regering om hulp bij het opvangen van gestrande vluchtelingen. De ministers Koenders en Ploemen willen met de hulpgoederen laten zien dat Griekenland niet alleen staat... Nederland heeft ook negen mobiele hulpposten toegezegd... die onder meer bestaan uit medische voertuigen en tenten. Die hulpposten gaan over land naar Griekenland. In de provincie Groningen is vanochtend bij een ongeluk met een busje... één inzittende omgekomen. Het ongeval gebeurde op de N46 bij het dorp Oosten-Nieland. Het busje met zes inzittenden raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De andere vijf inzittenden raakten licht gewond... van wie er drie naar een ziekenhuis zijn gebracht. De N46 is voorlopig afgesloten. Op de A59 bij Rosmalen is vanochtend een lichaam gevonden. Volgens de politie is het slachtoffer ter hoogte van Maliskamp door meerdere voertuigen aangereden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. En ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De A59 bij Rosmalen was uren dicht, maar inmiddels is de weg weer vrij. Bijna 3 miljoen mensen hebben gisteravond de ontknoping gezien van het tv-programma Wie is de Mol? De uitzending was daarmee volgens de Stichting Kijkonderzoek het best bekeken programma van de dag. Het programma werd uitgezonden vanuit Vondel CS in Amsterdam. BNN-presentator Tim Hofman won dit seizoen en versloeg 3FM-dj Annemieke Schollaert en ging naar huis met de pot ruim 13.000 euro. Een medekandidaat Klaas van Kruisten, presentator van de KRO-NCRV, bleek de mol. Het weer is nog kans op mist of gladheid. Verder vandaag veel bewolking, misschien wat zon, maar ook buien, soms met natte sneeuw. En het wordt 5 tot 7 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het overdag wat warmer. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 Ja, fijn dat je erbij bent. En, uh, ja, we hebben natuurlijk weer wat hele vrije muziek uitgezocht. Vocaal, instrumentaal, uh, classical en cool. Alles zit in. Dit is twee uur gestopt. En we beginnen natuurlijk met een heel mooi deuntje. Als je net welke bent geworden, dan is Goodbye, Little Dream. Goodbye, een mooi nummer. Wordt gezongen door Seth MacFarlane, een zanger. Een, uh, ja, componist, presentator. Ik weet allemaal niet wat hij gedaan heeft. Ik dacht dat hij twee jaar geleden de Oscar-uitreikingen gepresenteerd had. En dit is van zijn laatste CD, CD 2015. Komt hij? Now it's time to fly For the stars have fled from the heavens The moons deserted the hills And the sultry breeze that sang in the trees is suddenly Strangely still It's done Little dream It's done So bid me a fond Farewell Was it Romeo or Juliet Who said when about to die Love is not all peaches and cream Little dream, goodbye It's done, little dream. It's done. So, bid me a fun farewell. We've both had our fall. Was it Romeo?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 Rest of your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 Oran Etkin, clarinetist.